8 uur dan net wel met het nos journaal Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op de stadsradio van Benny Walid... een van Gaddafi's laatste bolwerken. Strijders van het nieuwe regime hebben Benny Walid omsingeld. Gisteren begonnen ze de aanval op de stad, maar ze trokken zich terug toen de NAVO-luchtaanvallen ging uitvoeren. In Tripoli werd vandaag voor het eerst de baas van de Libische overgangsraad verwelkomd, Jalil. De Libische hoofdstad werd al op 21 augustus ingenomen, maar de nieuwe machthebber uit Benghazi had zich er nog niet laten zien. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is de onthulling aan de gang... van een monument voor de slachtoffers van vlucht 93. Dat was een van de vier vliegtuigen die op 11 september 2001... werden gekaapt door Al-Qaeda-terroristen. Het was het enige toestel dat het doel van de terroristen niet bereikte... waarschijnlijk het Witte Huis. Passagiers en bemanningsleden hoorden per GSM... over de aanslagen in New York en Washington... waarna ze de cockpit bestormden en het vliegtuig neerstortten in open veld. Alle veertig inzittenden en de vier kapers kwamen om... Bij de onthulling van het monument zijn de oud-presidenten Bush en Clinton... vicepresident Biden en nabestaanden. Morgen is in Pennsylvania een officiële herdenking... waarbij ook president Obama is. Andy Murray heeft zich als laatste geplaatst... voor de halve finales van het US Open. In New York versloeg de Brit in vier sets de Amerikaan John Isner. In de halve eindstrijd moet Murray het opnemen tegen Rafael Nadal. De andere halve finale tussen Roger Federer en Novak Djokovic is al aan de gang. Door de overvloedige regen van de afgelopen week is de mannenfinale verplaatst naar maandag. En morgen is de vrouwenfinale. Het weer, vanavond kans op stevige regen en onweersbuien. Morgen eerst zon, met vanuit het zuidwesten buien. Met 21 graden wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Twee minuten over acht. Waar, oh waar gaan we beginnen? Ik kerkraden. Roda Twente, Jeroen Elsel. Na bijna een uur nog altijd 2-1 voor Roda J.C. Dat meer en meer grip krijgt op de wedstrijd. Twente lijkt de weg een beetje kwijt. Zeker naar de goal van Donald. Een minuut of twaalf terug. Nu weer een kans voor Jonker En zojuist een schot van Donald Die helemaal vrij stond. Twente maakt veel fouten. Staat achter. Heeft nog een half uur te gaan. Kwartiertje bezig. AZ Vitesse en die houtkamp. A zette betere ploeg, nog geen doelpunten 0-0. Wel 1 gele kaart voor Nicky Hofs van Vitesse. 0-0 na 16 minuten spelen. Ook om kwart voor acht begonnen. Ado tegen RKC Filip Koken. ADO maakt de wedstrijd. RKC zit totaal niet in de wedstrijd. ADO heeft totaal vier mogelijkheden gehad. Die allemaal verprutst. Vandaar dat de stand nog altijd 0-0 is na 18 minuten. De graafschap op de onrustige Vijverberg tegen NEC, Richard van der Made. 18 minuten onderweg 0-0. Nog de stand in deze fase van de wedstrijd. Veel balverlies aan beide kanten. Eén grote kans hebben we gezien in de beginfase al voor Melvin Platje. Eerste set. Djokovic, Federer, Marcella Mesker. Ja, de mannen houden elkaar in evenwicht. Het niveau is bijzonder hoog. Er zijn nog geen breakpoints geweest in de eerste set. Stand 6-5, Roger Federer. Het is keurig voor onze voetballers dat je het niet tussen mutten doorscoort. Tiger feet, 3 minuten 52. En die houtkap, wat ik denk, nog 0-0 bij AZ Vitesse? Nog 0-0. Uh, wel uh, nog steeds een hele aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Uh, Zet wel beter. Nu moet Piet Veldhuizen de bal weer snel uit zijn doelgebied wegtrappen, maar de bal wordt opgevangen door Moysander. Nog boos geweest omdat er niet gesproken werd door AZ met PSV. Dat geïnteresseerd was in de centrale verdediger de Fin. Overigens opvallend: een Finse centrale verdediger die aanvoerder is bij AZ en een Georgier centrale verdediger aanvoerder bij Vitesse en Hoekschop. Vanaf de linkerkant. Omdat uh, de bal door de Japaner Yasuda over de achterlijn is gespeeld. En dan gaat zich altijd melden bij deze tweede hoekschop van AZ. Uh, de uh, Zweed Rasmus Elm. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Je hebt goede koppers. Opvallende man, overigens, bij uh, AZ. in deze eerste. Uh, nou, laten we zeggen, eerste kwart van de wedstrijd. Is Simon Paalsen die veel vanaf de linkerkant op mag komen. Daar komt die hoekschop. Scherp. Ja, oh, doet het! Ja, heel scherp bij de eerste paal. Is het het doelpunt? Van Pontus Wermbloem een Zweeds doelpuntje. De hoekspot vanaf de linkerkant, Rasmus Elm. Bij de eerste paal komt daar dan Pontus Wermbloem. En hij scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd, 1-0 e AZ. En ook bij Richard van der Maan is er iets aan de gang. Ja, ja, de Vijverberg in vuur en vlam, want het is 1-0 e geworden. 24 e minuut, doelpunt van Soufian El Hasnaoui. Zijn eerste goal in dienst van de Graafschap dit seizoen. De bal wordt van achteruit goed ingespeeld. Poupon kaatst, dan is het de Leeuw die El Hasnaoui vindt. En van een meter of 17, 18 schuift hij de bal in de verre hoek. En zo leidt de Graafschap toch wel een klein beetje tegen de verhouding in. In de wedstrijd tegen NEC met 1 tegen 0. En uh, Roda Twente. Uh, Roda, leidt nog wel dat Jeroen? Ja, met nog uh, nou, pakweg 25 minuten te gaan. 2-1 voor Roda EC. Adriaans heeft ingegrepen. Dat moest hij natuurlijk ook wel doen. Heeft Wiskerof. de centrale verdediger en de aanvoerder naar de kant gehaald. Heeft Berghuis gebracht aan die uh, rechterkant uh, in de aanval. En nu dus vier spitsen bij FC Twente. De Jong en Janko in het midden. John vanaf links. Berghuis. Vanaf rechts. Het is alles of niets met 1 tegen 1. Achterin waar ook Roda gewisseld heeft. Want daar is Pluim in de ploeg gekomen. Pluim speelt voor Donald. Donald de doel te maken. De man van de 2-1. Die geblesseerd is uitgevallen met een blessure. Ik dacht aan het scheenbeen. Lange bal nu. Richting uh, De Jong en Janko. Die er niet aankomen omdat Biemans verdedigt. Aan de linkerkant is het Tindalli. Die terug speelt. En dat doet hij tekort. Jonker jaagt door. Maar daar is net op tijd uit zijn doel. Michailov. Tindalli, Tindalli. Speelt niet... Uh, de wedstrijd van zijn leven, sterker nog, maakt zo nu en dan wel een fout. Flink wat fouten speelt eigenlijk gewoon zwak. En daar kan Jonker dan nu bijna van profiteren, omdat Tindalli zo rustig, kalm en langzaam terugspeelt. Maar Michailov is gelukkig voor Twente alert en op tijd zijn doel uit. De ingooi voor Montaigne aan de rechterkant van het veld. Bereikt Pluim in twee instanties, omdat Tindalli niet adequaat ingrijpt. Dan moet hij daarna een overtreding maken, de linksback. Van FC Twente. En dat levert Roda dan weer een vrije trap op. Een heel andere Roda naar rust. Het speelt het spelletje wat het graag wil spelen onder Van Veldhoven al de laatste seizoenen. door op fouten, sneller uitkomen met lopende mensen. En dat is een stuk succesvoller na rust dan voor de rust. Want Roda staat dus voor en heeft ook kansen gehad. op zelfs meer via Jonker. Nu een vrijtrap van de man van de assist bij de 2-1. Hemte met dat linkerbeen vanaf de rechterkant. Hij is overgekomen als linksback. Eens kijken of hij de koppers van Roda voorin kan bereiken. Daar is Pluim nu dus bijgekomen. Maar de vrijtrap van Hemte over de grond is zwak. En dus kan Twente uitverdedigen via John met een lange bal. Maar ook dat is niets. Twente heeft nog ruim 20 minuten, 23 minuten om iets te doen aan de 2-in-achterstand. Marcella Mesker, Djokovic tegen Federer. Wat zijn de ontwikkelingen? Ja, uh, nou behoorlijk. Tiebreak eerste set, 5-3 voorsprongen voor Federer. Het was 5-2. Hij had de set uit kunnen serveren met twee punten te gaan. Hij begint met een dubbele fout, dat is niet best. Maar Djokovic in deze tiebreak als eerste de speler... die. Ja, toch een paar steekjes liet vallen. Je zag ook irritatie. Handen in de lucht. We kennen het van hem. Een beetje handen in de zij. Kijken naar de kant. Naar zijn coach. Vervolgens een dubbele fout staan. Nu 5-3. Federer nog één punt. Service is goed. Te goed. Goed naar buiten. Naar de voorhand van Djokovic geserveerd. En Djokovic slaat de return in het net. En dat betekent 6-3 in de eerste set. Tiebreak voor Roger Federer. Het eerste setpoint is gearriveerd. Maar Djokovic gaat twee keer serveren. Kan hij daar nog wat mee doen? Laatste servicepunt dat hij sloeg, dat was een dubbele fout. Dus dat speelt misschien nog een tikkie mee. Hij stuit, zoals altijd te lang om die concentratie te pakken. 6-3 dus achter. Djokovic nu twee servicepunten. Daar komt de eerste service. Die is goed. Die is zeer goed geplaatst richting backhand van Roger Federer. En hij werkt het eerste setpoint weg. Het wordt uh, 6-4, nog steeds voor Roger Federer en Djokovic nog een uh, servicepunt te gaan. Die backhand loopt trouwens goed van uh, Federer. Heel goed in de rallies. Federer serveert goed. Over het algemeen misschien ietsjes beter dan Djokovic. We gaan het zien. Nog twee setpoints, de is aan de gang, de backhand van Djokovic. Backhand eroverheen, topspin, Federer. Probeert met zijn voorhand, dat lukt hem. Gaat hij nu aanvallen? Nee, dat doet hij niet. Lange rally. Veel tempo van achterin. De crosscourt uh, rally, Federer voorhand, Djokovic voorhand. En dat gaat nu zo'n stuk of zes keer achter elkaar. Onwaarschijnlijk goede rally. Wat een lengte in de slagen. Wat een tempo. Veel uh, spin erin. En uh, we gaan naar uh, Andy Houtkamp. Doelpunt nummer twee voor AZ. Het is verdiend. AZ is beter. Als ik het goed zag was het de Elm die... Uh... De man die de corner nam waar het eerste doel uit kwam, maakt nu zelf het tweede doel Ik vind Piet Veldhuizen in dat doel van Vitesse niet sterk volgens ons nog. Er wordt ook veel van gemopperd achterin. Maar één ding is heel belangrijk voor de thuisploeg. AZ staat op 2-0. En het is Pontus Wernblom toch weer die zijn tweede maakt. Ik dacht even dat het Elm was, maar de bal gaat over Elm heen. En Wernblom maakt zijn tweede in deze wedstrijd, ook de tweede van de competitie. AZ leidt met 2-0 tegen Vitesse. En Federer met 1-0 tegen Djokovic, Marcella. Nee, nog niet hoor. Het is 6-5 in die eerste set tiebreak. Djokovic pakt dus zijn twee servicepunten. Heeft dus twee setpoints weggewerkt. Hier komt setpoint nummer drie. Federer serveert. Slaat zijn eerste service uit. En dat wil hij natuurlijk liever niet. Op dit soort big points. Want daar gaat het om. En is Federer nog goed op de big points? De tweede service. Daar de backhand van Djokovic. Backhand. Federer. De forehand. De rally is weer aan de gang. Wie kan als eerst het initiatief grijpen? Beetje voorzichtig nu van beide mannen. De forehand winnaar nu van Djokovic. Onwaarschijnlijk goed hoor. Djokovic die dan dat niveau... Nou, die... ...oorspronkelijke inzinking van het begin van de tiebreak. Het niveau dat hij dan toch weer omhoog weet te krijgen. Er werkt een uh, 6-3 achterstand in de tiebreak weg. En het is nu 6 gelijk. 6 gelijk bij ADO-RKC. Dromen ze van die stand, Filip? Ja, zeker. Want er gebeurt hier in de, <gacht> de laatste 10 minuten erg weinig. ADO uh, maakt toch wel het spel... ...maar komt uh, zo langzamerhand ook niet meer toe aan een fatsoenlijke aanval. En bij RKC ontbreekt de vorm helemaal. Ik heb toch het voorrecht gehad om RKC een paar keer te mogen zien in de maand augustus. speelde het fris en fruitig. Zo noemden we dat althans. Maar daar is vooralsnog in het eerste half uur van deze wedstrijd helemaal geen sprake van. Ado ja, heerst hier zonder het overigens af te maken. En daar blijft RKC wel heel fortuinlijk op de been. Vooral ook omdat de beide verhoekjes heel veel kansen hebben gemist voor Ado. Ja. RKC doet niets anders dan het afbreken van uh, het spel van ADO. Daar slaagt het voor ons nog uh, wel in. Waardoor het hier nog altijd spannend blijft. Spannend, maar niet boeiend voor ons nog. Na een half uur 0-0. Twente had nog geen punt verloren. Gaat dat vanavond gebeuren, Joen Elsof? Het heeft nog uh, 18 minuten om iets te doen aan de 2-1 achterstand. Twente geen punt verloren inderdaad. 12 uit 4, 2 doelpunten tegen tot deze wedstrijd. En dan in deze wedstrijd tegen Roda. Dat uh, totaal dus al verdubbeld door de doelpunten van Vormer en Donald. De 2-1 vlak naar rust en die staat dus nog altijd wel een enorme kans gezien voor Willem Jansen. Die in eerste instantie de doelman Kiesjek op zijn weg vond. De rebound voor een leeg doel uit een moeilijke hoek voor het intikken had. Maar die bal ro ro ro rolde en rolde langzaam op de paal. En zo heeft Willem Jansen tegen zijn oude ploeg Rode al twee keer de paal geraakt. Daar heeft Twente dus helemaal niets aan. Pluim nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de middellijn wordt verdedigd door Brama, Maar Brama moet Pluim laten. Sterker nog, Pluim is weg. Hij heeft Zeo van ruimte voor zich. Gaat zelf door. Die komt een kans aan voor Roda met Soutjewin. Als die kan gaan schieten. Soutjewin legt af Vormer. Maar die verspeelt de bal stoordig. En dat is uh, mazzel voor FC Twente. Want het zat uh, eraan te komen dat hier een grote kans aankwam. Maar Vormer struikelt een beetje over de bal. En Brama kan dus ingrijpen. Twente heeft haast... Aan de linkerkant van het veld nu Tiendali weg. Tiendali moet wel zelf want heeft niemand bij zich. Houdt hij even in. Moet niet te lang wachten want dat uh, levert tijdwinst op voor Roda. En daar zit uh, Twente niet op te wachten. Bal breed op Brama Halverwege de helft van Roda op de as van het veld. Ver, ver aangespeeld. De diepte gezocht richting Willem Jansen die voortdurend diep gaat. Maar ook nu niet wordt bereikt. Aanval verkeken. Nog een ruim kwartier. Voor FC Twente dat 2 in achter staat. de graafschap op voorsprong tegen NEC, Richard. Ja, dat is verrassend toch wel. Omdat de NEC natuurlijk uh, het goed heeft gedaan tot nu toe. Zeven punten uit vier duels. De Graafschap slechts twee keer een gelijk spelletje. En nog niet gewonnen. Dus nu is het NEC aan de rechterkant van het veld met Leroy George. Geeft de bal voor richting het uh, strafstopgebied. bal wordt weggekopt en dan opgevangen door Scheunen. Scheunen dan weer met een opening naar de rechterkant. Naar George. Die heeft daar wat uh, ruimte. Moet dan uh, opnieuw met zijn linkervoet of rechtervoet. Kan die eigenlijk beide de voorzet loslaten. Dat lukt niet. De bal wordt uh, Uitverdedigd door de Graafschap dat dus inderdaad voorstaat met 1-0 na 32 minuten. Doelpunt van Soufian el Hasnoui. Djokovic-Vederis verlieten we op 6-6 Marcella. Ja, inmiddels 8-7 in die eerste set tiebreak. En Federer serveert zelf op zijn vijfde setpoint. De tweede service gaat goed. De return is goed van Djokovic. Federer heeft het initiatief en de bal is goed genoeg. En dus de eerste setwinst naar de Zwitser. Nou, wat was dat spannend zeg. Kansen over en weer in die tiebreak. Federer die eigenlijk de positie had om het makkelijk af te maken. Dat niet deed. De spanning voelde. Maar wat belangrijk is dit voor Roger Federer. Om hier die eerste set te pakken tegen Novo. Novak Djokovic. Het is dus een tiebreak. Roger Federer leidt met 1-0 in zet. En het voorspelt een hele hoop goeds voor de rest van de wedstrijd. En die houdt kamp AZ-AZ. Wat spelen ze toch een goed seizoen tot nu toe? Zo, heerlijk om naar te kijken. De manier waarop AZ voetbalt. Want je kunt zeggen, uh, Vitesse speelt zwak. Maar AZ is gewoon heel sterk bezig. Goed over de vleugels met Beres aan de ene kant en Gudmundsson aan de andere kant. maar her, centraal op het middenveld, goede voetballer. En ik was even bang voor AZ dat het uh, verlies van Martens, die geblesseerd is, uh, toch uh, op zou breken. Maar niets is minder waar. Want AZ speelt gewoon heel goed. Staat terecht met 2-0 voor. Twee doelpunten van Wernblom En uh, Vitesse kan daar heel weinig tegenoverstellen. Hij heeft ook nog de pech dat Alexander Buetner blesseerd uit moest vallen en Frank van der Struik zijn vervanger is. Dat is uh, misschien geen pech voor Frank van der Struik... ...maar als uh, trainer zijnde wil je geen verdediger uh, moeten vervangen... ...als je met 2-0 achter staat, dan wil je op het middenveld of voorin uh, wat proberen. Nu heeft Marcellus de bal voor AZ. Speelt wel in de voeten van Berens, die uitstekend speelt in de eerste helft. Net als Goetemtsson aan de andere kant is het uh, balbezit voor Mooijsander, de aanvoerder van AZ. In de diepte gaat Maher. Wordt hij uh, aangespeeld? Nee. Mooijsander speelt de bal tegen Hofzaan. Maar dan is het Marcellus die uh, de bal uh, opvangt. Is het eindelijk toch weer een aanval van uh, Vitesse, wilde ik zeggen. Maar Justuda wordt uh, goed van de bal afgelopen door tot nu toe de grote man van het veld, Pontus Wernbloem Want hij heeft twee keer gescoord voor AZ. En zo staat hij na 32,5 minuten spelen 2-0 voor AZ tegen Vitesse. Roda Twente, de tijd begint een uh, beetje te dringen, Jeroen Elshof. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want uh, met nog een uh, klein kwartier... Probeert Twente wel wat te doen aan die achterstand, maar om dan nou te zeggen dat het veel kansen krijgt. Nou nee, buizen ingevallen zojuist voor Tindalli nu aan de bal. Ver wordt aangespeeld, maar wat lastig. Het doorjagen van Flederes levert Roda balbezit op via Soutjuin. Aan de linkerkant zeker als Berghuis duwt en uh, Soutjuin dus een vrije trap krijgt. Ook een wissel aan de kant van uh, Roda JC gezien. De loge stond al op een gele kaart en liep risico... Door hier en daar een overtreding te maken was er licht dreiging voor een tweede gele kaart. En dus heeft Van Veldhoven ingegrepen en heeft hij de beulen gebracht in de 75ste minuut. Balbezit voor Twente. Van achteruit met Douglas. Douglas probeert tempo te maken en speelt Brama aan. Brama naar de andere linkerkant. ...naar Buizen. Buizen zoekt en ziet John vertrekken. John moet weglopen bij Montaigne. Montaigne verdedigt met het lichaam. Doet hij goed, maar moet hij dan toch een hoekschop weggeven? Nee, jawel. Volgens de assistent aan de andere kant het is knap dat hij het ziet. Liesveld staat veel dichterbij, maar die kijkt toch helemaal naar de andere kant van het veld... ...en wijst uiteindelijk naar de cornervlag. Een hoekschop dus voor FC Twente. John heeft de bal al klaargelegd, wacht natuurlijk even op die lange Douglas van achteruit. Daar komt de hoekschop, daar komt Douglas. Die mist, bal valt achterin voor ver. Aanval kan door. Voor FC Twente. Met ver aan de rechterkant. Verledigd door Soutjuin. Haalt de bal er even uit. En dus Cornelissen nu met een lange bal. Het strafschopgebied in. Janko is daar natuurlijk. Het mikpunt. Maar die komt er niet aan. Drama van top Is dit het, offensief, het slotoffensief voor Twente? Een minuut of 13 voor het einde van de wedstrijd. Dat moet toch wel gaan komen zo langzamerhand. Maar de bal wil nog niet goed vallen. Met John aan de linkerkant van het veld. Zoekt weer... Het strafschroepgebied weer een lange bal. Hemte kan Ja, Het is natuurlijk wat doorzichtig. Het spel wat Twente nu speelt, gewoon maar die bal voor het doel gooien. En dan hopen dat iemand ertegen aanvalt. En aan de andere kant is het Roda dat loert op de counter. En nu het balbezit krijgt na het duwtje van achteruit. En dus weer rust voor Roda. Dat voorstaat nog altijd met 2-1. Ik snak naar Adem, Bel je en ik zeg ik boek een vlucht.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 we wandelen de avond in. Je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering. Af en avond, nachten dwalen af. En dan raak ik zomaar van mijn stuk wanneer ik denk aan de wilde wolken hoe het zo. Oh okay. Plaats maakt plaats voor ADO-RKC, Filip Koker. Ja, waar uh, RKC toevallig op voort... Uh, nou, toevallig, over toevallig is het niet, maar heel onverwacht is het wel. Een fantastisch doelpunt van Rick ten Voorde. In de eerste goedlopende aanval van de wedstrijd van RKC. Dat uh, vooral in de eerste 20 minuten van de wedstrijd helemaal werd weggespeeld. Maar opeens is daar een, uh, ja, een mooie aanval. De voorzet komt van de rechterkant van uh, Braber. En die wordt ineens binnengevolleerd door Ricky ten Voorde. Heel verrassend. 1 0 voorsprong voor RKZ. Het is nog onverdiend ook, maar hij staat wel. Gaan we gaan eerst weer naar Andy Houtkamp. Ho, ho, ho Doelpunt vanavond. Kan niet anders. Berens, wat een mooie. De derde voor AZ. Prachtig in de diepte aangespeeld. Gaat nog even onderuit. Staat heel snel op. Heeft de bal voor zich. En witte bal over keeper Veldhuizen heen. Nou, die zal zeggen een hele andere terugkomst bij Vitesse hebben eh, voorgesteld. Want hij staat na 38 minuten met zijn Vitesse. Met 3-0 achter. En wat een beauty. Het derde doelpunt van AZ: doelpunt van Roy Berends. Roda Twente dan weer. Jongen Waar natuurlijk een verrassing in de lucht hangt met nog acht minuten te gaan. Een voorsprong voor Rodi EC. en frustratie al om bij FC Twente dat nu weer een bal weggeeft via Willem Jansen. Nee het loopt niet en je ziet Ko Adriaanse nu maar eens een slok nemen van een uh, beetje water. Want ik denk dat dit een van de minste prestaties van Twente is. Dit seizoen tot nu toe even los van de stand, die 2 in achterstand, Maar gaat ook zo verschrikkelijk veel fout. Zeker in de tweede helft waar Twente rust nog wel de zaken onder controle had. Moet het nu weer toezien hoe Roda komt. Want daar komt de volgende aanval met inval in de beulen. De beulen voor de beslissing in de wedstrijd. Blankt Michailov, de voorzet. Daar komt Juncker en nee, bal van de lijn gehaald. En dus blijft het spannend. Want het blijft 2-1 en kan Twente misschien nu counteren als het haast maakt? Het golft natuurlijk nu op en neer in die slotfase als John wordt weggestuurd. Aan de andere kant van het veld in de achtervolging, Montaigne. Montaigne die goed de bal speelt, en John is de bal dus ook kwijt. Nee, John heeft het vanavond toch ook niet. Die hebben we prachtig zien spelen tegen Benfica, maar nu. In deze wedstrijd komt hier niet langs bij Montaigne en laat Roda dus via Jonker een ongelooflijke kans liggen om de wedstrijd te beslissen. Daar komt een voorzet van Buizen vanaf de linkerkant van het veld en de Jong op de rand van de 16 doet moeilijk bal achterstand ben langs, maar daar komt uiteindelijk geen schotpoging uit. Als uh, het even ademhalen is, er komt een wissel aan bij Roda JC Jonker naar de kant en voor hem komt uh, nog in de ploeg met nummer 16 Malki. Roda moet nog even volhouden. Het offensief voor Twente moet er nu aankomen. Gaan we weer naar Richard van der Made, want de graafschap zal die voorsprong koesteren, Richard doen ze zeker. Vier minuten nog in de eerste helft. En wat beide ploegen laten zien het houdt niet over. Het begin was nog wel aardig aan de kant van NEC. Met een grote kans voor platje. Daarna kwam de Graafschap wat beter in de wedstrijd. Een uitstekende voetbalgoal met prima aangegeven van de Leeuw. Zorgde ervoor dat El Hasnowi 1-0 kon maken. En nu is het NEC dat het balbezit heeft. Met voor die dus debuteert vandaag in de basis bij NEC. Nick van der Velde Last van zijn rug en dus niet op het formulier bij NEC. En dan is het nu de winter die de bal makkelijk kon rapen. De keeper dus vanavond van de Graafschap. Nu met zijn rechtervoet trapt hij de bal aan de rechterkant van het veld richting El Hasnoui. De bal wordt dan gekopt en ver weggeschoten, diep door Rozen. Dan moet de verdediging van NEC daar snel achteraan. Met het hoofd wordt de bal dan goed teruggekopt naar Gabor Babos, de Hongaarse keeper, die dus sinds twee weken geleden weer onder de lat staat bij NEC, omdat Sillesen vertrok naar Ajax. NEC bouwt weer op aan de rechterkant van het veld nu met Smofs. Die kan vrij ver komen. Middenlijn overgestoken. Dan komt er een een verdediger van de Graafschap naar hem toe. Opening naar de linkerkant, naar Nijland. Van hem nog niet veel gezien in de eerste helft. Probeert zijn man te passeren, dat lukt niet. Dan wordt er een overtreding gemaakt door de Graafschap. En zo hebben we met nog 2,5 minuut te spelen in dit duel. Een voorsprong voor de Graafschap 1-0. Wij gaan weer naar Roda. Waar het veel gefluit. Jeroen Elsthoff, wat is er dan? Al? Vrij trap voor Twente en het publiek van Roda is het niet eens met de beslissing van Scheidsrechter Liesveld was wel gewoon een vrij trap. Maar goed, als je suborder bent van Roda, fluit je nu tegen alles wat tegen jouw ploeg gefloten wordt. Omdat het natuurlijk een sensatie zou zijn als Roda hier gaat winnen van Twente. Roda moet je niet vergeten, drie wedstrijden op rij verloren. Alleen de openingswedstrijd van de competitie met moeite gewonnen van FC Groningen. En Roda heeft de punten hard nodig. En het lijkt ook op weg naar die punten. En Twente moet het nog proberen in die laatste minuten. Een minuut of vier nog te gaan met Douglas van achteruit. Douglas moet de linkerkant aanspelen. Waar al een Tijk staat te zwaaien om de bal. Maar Brahma kiest de combinatie met John door het centrum. Als Twente daar niet echt mee opschiet qua meters. Jansen nu toch het spel verplaatst naar de rechterkant naar Cornelissen. Cornelissen vrijgelopen. Berghuis op de huid gezeten door hem te bij Berghuis niet goed. En dus de frustratie. Want Berghuis trapte de bal ook nog even weg. Ik vrees dat het het niet meer gaat worden. Maar je weet het nooit. 2-1 voor Roda met nog een paar minuten. RKC, eh, kruipt richting de kop. Eh, Philip koken. Ja, als dat zo doorgaat ja. wel. En, ja, wonderlijk, het was ook <laughs> bijna nog 0-2 geweest. Castellion die raakte de paal na een, ja, een voortreffelijke steekbal. Een steekbal zoals een steekbal bedoeld is van Robert Braber. Hij zette Castellion alleen voor de keeper. En die punterde de bal net tegen de paal aan. Anders was het al 0-2 geweest. Overigens nu een, een hoekschop voor Ado. Zo'n beetje in de laatste minuut van de eerste helft. Die hoekschop wordt genomen door Huscher, Maar zoet strekt zich de doelman van de RKC. En hij heeft hem. Jazeker. En Koen, overigens centrale verdediger van uh, Ado. Is net geblesseerd af, uitgevallen met een hamstringblessure. En is vervangen door Lewin. Ook dat nog meer tegenslag nog voor Ado. Dat de klus helemaal kwijt is in de slotfase van deze eerste helft. 0-1 nog altijd voor RKC. Slotminuten bij Roda Twente. Jeroen Elsov. Drie minuten nog officieel. Er zal wel een minuut of drie bijkomen. Ruim vijf à zes minuten dus nog voor FC Twente. Dat nu een doeltrap krijgt. Overigens weer frustratie bij het publiek. Ook omdat Berghuis zojuist een bal wegschoot. Waar eerder Pluim voor een soortgelijke actie geel kreeg van Wiesveld. Hield hij nu de kaart op zak voor Berghuis. Vandaar frustratie bij het publiek. Maar er wordt natuurlijk vooral gekeken naar het spel nu. Als Biemans een behoorlijke beuk uitdeelt aan Janko. Maar de scheidsrechter doorlaat gaan. Malky met die rare klutsballen van hem. Komt hier bijna langs. Maar bijna is het niet helemaal. Dus neemt Twente over met Cornelissen. Een lange peer naar voren. Richting Janko. Die daar alweer staat. De bal wel op zijn hoofd krijgt. Maar niet meer dan dat. Hij verlengt. Maar er staat niemand achter. Dus laat de doelman van Roda. Pavel Kisjek. De bal over de achterlijn lopen en gaat hij zijn tijd nemen voor de doeltrap. Die Kietzek heeft het goed gedaan, hoor, want hij heeft veel van die ballen vanaf de zijkant gehad. Maar toch, ondanks het feit dat hij bij Porto eigenlijk nauwelijks aan keep toekwam, met de dingen die hij moest doen, een redelijk betrouwbare indruk. Dus wat dat betreft lijkt het erop dat Roda weer een goede doelman in huis heeft gehaald. We gaan naar Alkmaar, naar Andy. Het kan zomaar 4-0 worden vlak voor rust, want een penalty voor AZ. En die penalty is gegeven omdat er een overtreding werd gemaakt door Van der Struik. Goed gezien door scheidsrechter Kuipers op Wernbloem. En dus de penalty waar Elm klaar staat. 3-0 staat het al. We zitten in de 45ste minuut, eerste helft. Kuipers brengt iedereen buiten op gebied, behalve Rasmus Elm. Hij staat klaar. Daar is de aanloop. Daar is het doepen. En Piet Veldhuizen is voor de vierde keer in de eerste helft verslagen door AZ 4-0. Zodraad de ruststand bij AZ-Pitesse. We gaan even tennisstand halen bij Marcella Mesker. Djokovic-Vederen. Eerste zet ging naar Vederen. Ja, in een tiebreak. Uh, dat uh, is te merken, want hij leidt nu met 2-1. heeft zojuist de service van Djokovic gebroken. De eerste... ...breakpoints in de hele wedstrijd pas. En dat kwam dus in de derde game van deze tweede set. Dus Djokovic heeft duidelijk een tikje gehad. Ik kijk dan even naar de stand, uh, hoe die was op Roland Garros. Toen Federer uh, die wedstrijd won in vier sets. Toen won Federer ook een tiebreak in de eerste set. Toen zakte Djokovic terug in de tweede en won Federer die tweede set met 6-3. Dus wie weet gaat het diezelfde kant op. We zijn nog lang niet zover, maar spannend en verrassend is het wel. Want Federer leidt met een set en een break. Het is rust inmiddels bij de graafschap tegen NEC. De graafschap leidt El Hasnaoui, 1-0 dus tegen NEC. Maar de spanning zit vooral bij Roda Twente, Jeroen Elshoff. Nou, hier alles behalve rust. Bijna 3-1 voor uh, Roda met Malki die doorzet de invaller. Op zijn manier krijgt hij weer de bal mee. Dat hebben we die uh, paar keer, dat we hem gevaarlijk hebben gezien dit seizoen... Al een paar keer op die manier gezien. Hij komt al genoeg met Michailov te staan. Dipt de bal over Michailov. Net langs het doel. Dus Twente leeft nog. Als de officiële speeltijd er over 10 seconden op zit. En het wachten is op het bord van de vierde official. Hoeveel minuten krijgt Twente nog vier. Dat is uh, behoorlijk wat. En dus mag Twente nog altijd hopen in de extra tijd van de wedstrijd. Als Roda veel ruimte krijgt en het publiek fluit. Ook omdat zij nu die vier minuten op het bord zien. Maar eigenlijk is het te begrijpen. Want Twente heeft ook... Uh, uh, veel blessures gehad en Roda heeft veel tijd lopen rekken. Dus vandaar dat vier niet zo'n misplaatst aantal is. Balbezit voor Twente. Achterin Douglas. Douglas zal wel weer een lange bal naar voren in huis hebben. Jazeker, richting Janko, richting De Jong. De Jong verdedigt ook, uh, verlengt ook. Maar de doorgelopen Jansen wordt niet bereikt. Omdat Hemte naar binnen stapt en de bal wegtrap. Daar komt weer een tegenstoot voor Roda. En daar gaat Pluim, vrije doortocht. Of is Brama op tijd? Pluim het strafschopgebied in. Wacht hij, ja hij wacht op de beulen. De beulen en Michailov. En dus weer een kans voor Roda. Op een vroegtijdige beslissing in de extra tijd verkeken. Lange bal van Michailov naar voren. Lange trap richting De Jong. Die weer wordt afgetroefd door Wilaert En dus Soetsuwin die opvangt. Meer kansen voor Roda dan voor Twente in de extra tijd. Malki die even inhoudt en Soetsuwin de bal geeft. Soetsuwin doet rustig aan. Op een drafje gaat hij richting de cornervlag. Op zoek naar tijdwinst. Anderhalve minuut verstreken van de vier aangegeven extra minuten. Brama Wint de bal terug en uh, haalt er een doeltrap uit. Nee, hij heeft pech Brahma. Want hij krijgt uiteindelijk nadat hij de bal eerst tegen Soetsuwien in de hoek aanschiet. De bal zelf tegen het lichaam. En zo krijgt Roda zelfs een hoekschop. Nou, daar uh, hoeven we niet te hopen dat Roda haast gaat maken. Nee, natuurlijk niet. Pluim en Soetsuwien gaan die hoekschop kort nemen. Om zo tijd te winnen, tijd te winnen en tijd te winnen. De zorgelijke blik bij Adriaan, zoals Pluim het wel heel amateuristisch doet. En denkt een beetje stoer te doen bij die hoekvlag. En de bal uh, over de achterlijn laat rollen. Zo krijgt Twente dus de kans om nog een aanval in te gaan zetten. Want het is een doeltrap. Trap van Michailoff. Twee minuten zijn er verstreken van de vier. Jansen verlengt niet. Frederis wint in de lucht. In de middencirkel vangt de beulen de bal op. En speelt aan de linkerkant Soetsjuin aan. Soetsjuin duikt het gat in. Berghuis in de achtervolging. Soetsjuin weer op zoek naar de hoek. Weer op zoek naar tijdwinst. Dat doet Roda. Hoe irritant het misschien ook is om naar te kijken. Wel handig als nu uiteindelijk toch de bal over de achterlijn wordt gelopen door Soetsjuin. En Michailov dus weer gaat trappen. Een kleine twee minuten nog voor Roda. De trap van Michailov. Weer richting Janko en de Jong. Maar weer wordt het duel gewonnen door Wila. John. Kan de bal opvangen aan de linkerkant van het veld. Probeert de actie te maken bij de Beulen. Maar John heeft het niet vanavond. Heeft het niet. Komt niet langs de Beulen. Komt niet langs Montijnen. John doet veel te moeilijk. Veel te ingewikkeld. En het komt er in de tweede helft bij hem voor geen meter uit. Maar dat geldt eigenlijk voor meer spelers bij FC Twente. Anderhalve minuut nog te gaan. Met de bal getrapt door Douglas naar voren. Daar kan weer Bielaar het wel aangaan. Bielaar verkijkt zich even op die bal. En dus is daar Janko. Janko die de jong wegstuurt. De jongen het strafschopgebied in. Aan de linkerkant van het veld wordt dit hem dan. De jong komt er niet langs. Omdat Biemans verdedigt een hoekschop voor FC Twente. Een minuut nog te gaan. En dus wordt dit een van de laatste kansen voor de ploeg van Adriaan. Een van de laatste kansen voor de koploper. Om de eerste nederlaag van het seizoen af te wenden. John trapt de hoekschop. Voor het doel, gevaarlijk blijft de bal hangen, maar niemand die uithaalt. Ook Berghuis niet, maar de bal nog niet weg. Opnieuw ingebracht door Cornelis, of laat hij dat aan Brama? Hij laat het aan Brama. richting Douglas, die aanneemt. Douglas naar de linkerkant, naar John. John met een voorzet, gevaarlijk over de doelman heen. Nee, daar komt hij, die doelman, hij laat hem los. Maar gefloten in het voordeel van Kicek vanwege een overtreding van Douglas, die zich kwaad maakt richting de scheidsrechter omdat de overtreding gemaakt wordt buiten het doelgebied. En Douglas vindt dat hij daar het recht heeft om mee te springen met zijn doelman. Maar Liesveld ziet dat anders als de bal van John wordt ingebracht. En daar Douglas inderdaad een beukje uitdeelt aan Wielaert. En de keeper het voordeel van de twijfel krijgt. Hoe lang nog? Een seconde of 40 Als Kisjek... De doeltrap, de vrije trap gaat nemen. Van achteruit. Lang richting Kluim en richting Jonker. Nee, het eindsignaal is daar van Richard Liesveld. Een eerste nederlaag voor FC Twente is een feit. De eerste wedstrijd zonder Ruiz. Maar met Leroy Ver wordt door FC Twente verloren. Twente dat in de eerste helft veel kansen kreeg. Veel kansen om op En in de tweede helft uitermate zwak speelde. Zeker na de goal van Donald. 0-1 Janko dat nog wel. 1-1 me. 2-1 Donald, Twente de koploper, verlies pijnlijk in Kerkrade met 2-1. Ado 1-0 achter, hè? 2-0, we horen al Ronald van der Geer. Nog even rustig Ronald, we gaan oh. nog even de ruststanden bespreken. ADO 1-0 achter, riep Hagenaar van der Geer. En dat klopt, want bij ADO RKC staat het 0-1. Ten voorde scoorde daar voor RKC. De Graafschap leidt bij de rust El Hasnoui 1-0 tegen NEC. En bij AZ Vitesse Wermlom 2-maal Berends met een heerlijke en Elm uit een strafschop. AZ heeft dus met 4-0 de leiding tegen Vitesse. Twente staat dus op 12 uit 5. AZ 4-0 voor tegen Vitesse gaat op 12 uit 5 komen. En ook Ajax zal met uh, vrolijkheid de uitslag uit Kerkrade tot zich nemen. Maar dat heeft alleen maar een vrolijk avond tot gevolg als je zelf wat goed doet tegen Herakles, Roland van der Geer. Dat, uh, dat klopt, maar toch zal Ajax handen de kleedkamer hebben opgezocht in de wetenschap dat het uh, de koppositie kan overnemen. Dat is een heerlijk, uit, heerlijk uitgangspunt en dat kan zomaar eens nog even een extra strepje motivatie zijn. Vanavond voor uh, deze wedstrijd in een uh, uitverkocht Polmanstadion, uiteraard zou je bijna zeggen, in Almelo. Ja, Ajax de, dat de drie keer won, maar wel één keer punten verloor. En dat was in een uitwedstrijd tegen een laaggeklasseerde ploeg. In dit geval VVV. Ja, en bij Heracles hebben ze zo'n idee van... ...dat kan van alles. Wij gaan gewoon lekker ons eigen spel spelen. We knallen er vol op. En Peter Bos heeft ja. het publiek hier in Almelo heel veel doelpunten beloofd. Dus dat kan een uh, lekkere open wedstrijd worden. Overigens, resultaten uit het uh, verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar toch, in 1965 won Herakles op eigen veld voor het laatst van Ajax. En daarna is elf keer maar liefst. De overwinning uiteindelijk naar de Amsterdammers gegaan. Even kijken naar de opstelling van, uh, van Ajax. Daarin één wijziging ten opzichte van uh, de laatste wedstrijd. Dat is uh, Niklas Boilersen. Hij speelt straks linksachter. Dat betekent dat Furne nanita die daar de laatste keer stond, weer op de bank mag uh, plaatsnemen. Maar de uh, uitleg van de boer is eigenlijk vrij simpel. Ik wil toch een echte linksback op die positie. Dely Brint is dat niet helemaal. En dat is Funen-Nanita al helemaal niet. Dus um, voor, ik kies weer voor uh, de jonge Deen. Niklas Boilersen Straks dus in uh, de basis bij de Amsterdammers. Amsterdammers bij um, Herakles. Eigenlijk geen verrassingen. Marco Vijnovic was geblesseerd deze week. Maar is op tijd hersteld. Hij speelt straks weer gewoon op het middenveld. Waar ook Overtoom en Kwanza spelen. Plets centraal als Pits. Armenteros en Everton op de vleugels. En achterin Ben Rienstra. nog altijd als vervanger voor de langdurig geblesseerde Bera Martens. Wat valt verder op bij Ajax? Natuurlijk de bank. Daar zitten de twee nieuwelingen. Jasper Sillissen en Dimitri Boulikin. Wellicht komt die laatste nog in actie vandaag hier in Almelo. Waar we om kwart voor negen aan de wedstrijd gaan. Djokovic, Federer. Zoveel mensen hopen op Federer, Marcel. Ook een beetje nostalgie, maar hij maakt het ook waar hè, tot nu toe. Ja, hij staat uh, geweldig te spelen. Hij leidt met 7-6 en 3-1. Een breekvoorsprong dus in de tweede set. En ja, je kan zien dat de Zwitser dit toernooi vijf keer heeft gewonnen. Dat is natuurlijk niet niks. En als je de laatste acht jaar neemt... hij heeft daarvan zeven keer de finale gehaald. Alleen vorig jaar, toen verloor hij in de halve finale van deze Novak Djokovic... Had Federer trouwens nog twee matchpoints. Maar goed, hij staat heerlijk te tennissen. Zijn forehand is fenomenaal. Hij serveert goed. Nou, dat is een vereiste voor Federer. Speelt aanvallend. Ja, en het, het lukt gewoon. Het is uh, ja, alsof het klopt. En je ziet bij Djokovic toch in zijn lichaamstaal... dat het een beetje hapert. Dat hij zich soms wat irriteert. Dat hij misschien ook wel een beetje baalt. Dat Federer nu juist weer tegen hem zo goed staat te spelen. Dus Djokovic die zal echt uh, uh, beter moeten gaan spelen. Nog beter... Want ja, slecht speelt hij niet. Het is denk ik tot nu toe al het hoogste niveau wat we hebben gezien. Het is fantastisch tennis. En we zijn er ook nog lang niet. Want ja, mijn grote vraag eigenlijk. Kan Roger, de grote Roger, dit met zijn 30 jaar volhouden? Want hij moet natuurlijk drie sets winnen en geen twee sets. En daar zal het zo'n beetje om uh, gaan. Maar Djokovic heeft nog een lange weg te gaan, want uh, ja, hij staat 7-6 en 3-1 achter. Now's the time for stepping out of place Get up on your feet and give account of your faith Pray to God or something or whatever you do What I see can make me stop and stare But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do we got to keep this world together, got to keep it moving straight, love like we mean forever, so the people can relate, if you're rolling to your left, don't forget I'm on. of the troubles of today is it easier to put that gun away or is it difficult to stop the world and show that you care everything and everyone we know is beautiful surely you will be the guiding light to save us all maybe we can be the vision of a prophet man's dream This world's a This world together Got to keep it moving straight Love like we mean forever So the people can relate What if you're rolling to your left now Don't forget I'm over Get it together van Seal. We gaan naar Herakles tegen Ajax. Net begonnen, Ronald van der Geer. 25 seconden geleden. De bal rolt dus in Almelo op het kunstgras waar het drukkend warm is. Het is benauwd geweest de hele dag en ook van het oosten van het land. En dat dreigt nog wat onweer. Voorlopig is daar geen sprake van. En rolt de bal gewoon hier op van de ene Ajax voet naar de andere. Want Ajax heeft het balbezit nu via Tobi Alderwereld op de rand van het eigen strafschopgebied. Ajax dat dus na die nederlaag tegen FC Twente op jacht gaat naar de koppositie. Maar wel even tegen een super gemotiveerd Heracles moet spelen. Dat hij dus al heel lang niet meer van Ajax wist te winnen. Maar voornemens is bij van Peter Bos en ook bij de spelers om er een leuke avond van te maken. Voorlopig heeft Ajax het balbezit op de helft van Herakles met Theo Jansen. Het gaat terug naar eigen helft, naar Vertongen, dan naar Boylissen... ...die dus weer linksachter speelt in het elftal van Frank de Boer. En daar op die positie te maken heeft met Everton. Niet langer aan de linkerkant, maar nu aan de rechterkant geposteerd. Armatero speelt links en Plet is dan de lange spits die centraal speelt bij de Almeloers. Het gaat een paar keer van voet tot voet. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn en gooit Ajax in en heeft Boylissen bal balbezit. Maar wordt er heel vroeg teruggezet door Heracles en dus is het zoeken en puzzelen achterin bij Ajax om de vrije man te vinden. Al de wereld doet dat nu via de as van het veld richting Siem de Jong. Tikt de bal iets zijwaarts naar Jansen, Dat gaat mis, want hij tikt de bal in de voeten van Kwanza. Dan kan Heracles eruit komen met Plet. Nou, die krijgt dan te maken met of tien over de middellijn met een ingreep van Jan Vertongen. Maar uh, geen overtreding. Daar leek het wel op, maar van Boekel, de scheidsrechter vanavond zegt: gewoon doorgaan met voetballen. En zo gaan we dat dus ook doen. En heeft Siem de Jong nu het balbezit. probeert de bal diep te spelen als die drie vier meter over de middellijn. Is. Dat gaat mis. Daar zit Herakles tussen. En gaan we zometeen de eerste uitbraak van de Almelo'ers meemaken. Na twee minuten is de stand in Almelo 0-0. Marcella Mesker, Djokovic tegen Federer. Wat kan Djokovic nog? Nou, in ieder geval terugbreken. En dat heeft hij zojuist gedaan. 3-1 achterstand weggewerkt. Het is nu drie gelijk. Komt een beetje uit de lucht vallen. Want Federer, ja, toch na die winst in de eerste set ja Dan krijgt hij het op zijn heupen. Gaat hij nog beter spelen. Vandaar dat hij als eerste de stoot uitdeelde en de breek nam. Maar ja, Djokovic blijft vechten. Dat moet hij denk ik ook doen. Hij wil geen twee sets tegen nul achterkomen. Hij wil uh, ja, de hele weg afleggen. Misschien wel vijf sets. En dan weet hij dat Djokovic misschien net wat fitter is dan uh, Federer. Wie zal het zeggen? Het is wel uh, een mooie wedstrijd. Uh, veel toeschouwers. Uh, 23 en uh, nog wat duizend. En de meeste zijn voor Federer, dus dit kan ook nog wel eens gaan meespelen in de wedstrijd. Het is in ieder geval machtig om te zien. Federer wint de eerste set met 7-6 en nu drie gelijk. En die houtkamp AZ gaat Twente voorbij op de ranglijst vanavond, Andy. Ja, en dat is uh, wat dat betreft verdiend, maar we hebben nog een tweede helft te gaan. Eerst uh, schotje van uh, Vitesse in de tweede helft. Eén wissel aan de kant. Het schotje was trouwens, uh, voor alle duidelijkheid, van Van Ginkel... De bal ging naast het doel van Esteban. Eén wissel bij AZ. Ruud Boymans is gekomen. Een tijdje geblesseerd geweest. En Josie Altidoor, de spits, krijgt even wat rust in de tweede helft. En mag in de kleedkamer achterblijven. Er hangt hier een spandoek. AZ vreet ze op. Nou, dat hebben ze gedaan in de eerste helft. AZ-Vitesse. Want 4-0 bij rust. En ja, aan de ene kant AZ fantastisch spelend. En Vitesse duidelijk niet ingespeeld. Heeft toch weer wat nieuwe spelers moeten inpassen. Zoals die kleine jonge Anan. Die van Schalke gehuurd is en weinig van gezien. De bal bezit weer voor AZ. De moeite verdedigd. Achterin door Jan-Arie van der Heijden. Dan uh, lijkt Boni weg te gaan. En dit gaat een gele kaart uh, opleveren. Uh, men vraagt om een rode kaart. Omdat Boni erdoor is. En Nicky Joffers. Woest op scheidsrechter de Kuipers. Maar het was uh, nou net voorbij de middencirkel dat uh, Boni even werd vastgehouden door Nick Viergever. En dus is de gele kaart terechtgegeven door Björk Kuipers. Gele kaart voor AZ. Uh, de wedstrijd kan leuk worden als Vitesse een paar keer gaat scoren. Maar dat ziet er nog niet naar uit. 4-0 AZ Leidt. Graafschap tegen NEC. Graafschap Leidt en uh, NEC komt nu Richard. Ja, NEC gaat duidelijk meer de aanval zoeken in de tweede helft. Dat is de eerste drie minuten van de tweede helft wel duidelijk geworden. NEC nu ook het balbezit, speelt met voor in de middencirkel terug naar achteren. En de Graafschap, het publiek hier op de Vijverberg... Dat gaat er nog maar weer eens achter staan zoals dat de hele, hele eerste helft ook het geval was. Met zingen, met klappen, met schreeuwen. Maar de aanval wordt opgebouwd door NEC. Nu is het buitenspel voor Platje. Dat is goed gezien door de grensrechter. En zo kan de Graafschap even weer wat ademhalen. Want het staat toch in die eerste minuten van de tweede helft redelijk onder druk. De winter, de keeper, maakt ook geen haast om die bal te halen. De Graafschap thuis met 1-0 voor. Dat is dit seizoen nog niet gebeurd. Wacht nog altijd op de eerste competitiezege en Alex Pastoor, hey. de trainer van NEC, wacht nog altijd op de eerste zege buiten Nijmegen. De Winter legt de bal klaar, gaat hem kort spelen op Jansen, die vandaag voor het eerst dit seizoen in de basis speelt als rechtsback. Doet dat niet onaardig en de bal gaat dan hoog richting Poepon. Vier minuten gespeeld in de tweede helft en de graafschap leidt dus 1-0. Djokovic, Federer, het werd weer 3-3 Marcella. Ja, en nu serveert Djokovic en staat het 0-40. Dus nu weer drie breekkansen van Federer. En wat er in de eerste set helemaal niet lukte... was er geen enkel breakpoint te bespeuren. Ja, dat lukt nu bijna iedere game. Want uh, Federer breekt Djokovic in de zevende game... en leidt nu weer met 4-3. Dus uh, een gekke set. Drie breaks uh, hebben we gezien. Maar het is Federer die toch weer het heft in handen neemt. Hij leidt een set en een break. Herakles Ajax, Ronald van der Weer. We gaan het niet over kunst ze hebben. Hoe is de wedstrijd? Uh, aardig, want het tempo ligt, uh, ligt hoog. En beide ploegen willen voetballen. Het is nog 0-0 na zes minuten. Twee keer blaffen van Herakles. Eén keer een ingestudeerde vrije trap die wat misging. En een uh, heel aardige actie net van Armenteros. Die strandde in schoonheid met opkomen van Looms. En een goed gezien, een schot gezien van Sulemani vanaf de rechterkant. In uh, de vuisten van de Pasveer. Nu Boerichter met een voorzet vanaf de linkerkant. Uiteindelijk uitgespeeld naar de eerste corner die Ayers mocht nemen vanaf diezelfde uh, linkerkant. Boerichter komt uiteindelijk vrijgespeeld door Theo Jansen. Aan de linkerkant vrij bij die achterlijn. Maar zijn voorzet gaat aan alles en iedereen voorbij in het strafstopgebied. Ook aan Siktor de spits. Die er al vier in heeft liggen dit seizoen. En natuurlijk loert op zijn vijfde doelpunt. Nog even niet. Bal gaat over de zijlijn aan de andere kant. En bij Heraklis aan de linkerkant. Looms die mag ingooien. Heeft dat inmiddels gedaan. Maar uiteindelijk kunnen de Ameloers geen balbezit houden. 0-0 dus na zeven minuten. ADO tegen dat uh, lekker woord. Dekselse RKC, Philip. Ja, Deksels. Ja, Lekker zo, woord. Dat is een woord voor jouw generatie. Ja, Deksels RKC. Deksels RKC, ja. We zitten in de tweede minuut van de tweede helft. En dat Deksels RKC, dat leidt nog altijd Ja, in die toch wat wonderlijke wedstrijd. Want in de eerste 20, 25 minuten werd RKC hier van de mat gespeeld. En RKC deed dat zelf ook niet slim. Hanterend, maar doorlopend de lange bal op die spitsen. Ten voorde en Castillon. En die werden dan meteen weer afgetroefd door de verdedigers van ADO. En die kregen de ene na de andere aanval van ADO om de oren. Maar ja, die kansen gingen er niet in. En op een gegeven moment ging RKC wel beter tikken. Kon ADO ook de vleugels niet bevinden. Dat was ook wel cruciaal. Want Verhoek en Huscher kwamen er niet meer langs bij de vleugelverdedigers. Bij Bandjaar en Van Peppe. En kwamen die voorzetten niet meer door op John Verhoek. En toen opeens begon RKC te voelen dat er hier toch nog wat in zat. Begon beter in de wedstrijd te komen. En de eerste, de beste echte kans, ging er dan ook meteen in. Een doelpunt dat veel te mooi was voor deze wedstrijd. Het doelpunt van Rick ten Voorde. Na een prachtige voorzet van, Den Braber. Of van Robert Braber. Nou, we, er wordt nu wat gevraagd van ADO. We zijn een minuut of drie onderweg inmiddels al in die tweede helft. En nog altijd leidt RKC met 1-0. En die uh, bij AZ Vitesse. Ja, een heerlijk, uh, heerlijk avondje voor de thuis. Verder toch? Ja, lekker in de korte mouwtjes, Lekker weer. Ja, leuk door. voetbal. Ja, het, ik vind alleen wel jammer dat die wedstrijd daarmee natuurlijk gewoon gespeeld is. En dat we eigenlijk die tweede helft bijna schriftelijk af kunnen gaan doen. Veldhuizen heeft de bal of wil AZ nog even aanzetten en nog richting 5, 6, 7-0 gaan. Of kan Vitesse nog iets doen, maar daar ziet het absoluut niet naar uit. De bal bezit voor Björn Kuipers, goede paas van de scheidsrechter, want die zat er even tussen naar Maher. Wat een heerlijke voetballer, net 18 geworden. Een uitstekende stand-in voor Maarten Martens op het middenveld. Bal bij Esteban, een van de weinigen bij AZ die onzeker is. Hij schiet de bal over de zijlijn, maar 4-0 terwijl Van de Brom de bal heeft en hem aan een van zijn ...of aan zijn spelers geeft. Maar van der Struik in dit geval voor een inworp. Van de Brom ziet het somber in. Dat zie je aan, het, uh, aan de lichaamstaal van de trainer van Vitesse. En terecht, want Vitesse staat 4-0 achter na 6,5 minuut spelen in de tweede helft tegen AZ. En de Graafschap staat 1-0 voor tegen NEC Wieschert. En eindelijk weer eens een kans voor de thuisploeg. Want veel kansen heeft de Graafschap niet gehad. Een goede voorzet vanaf de rechterkant van Jansen wordt ingekopt door De Leeuw. Die ook nog altijd wacht op zijn eerste goal. De aanvallende middenvelder die in de zomer overkwam van Veendam. Goede kopstoot maar dus net over de lat bij Babos. 1-0 nog dus. De voorsprong voor de Graafschap en NEC dat goed begon aan de tweede helft hier toch weer in veel balverlies aan beide kanten. Hoor, is dat vanavond het geval? Het is geen goede wedstrijd. En NEC heeft nu balbezit op de eigen helft. Dus dat schiet ook nog niet op. Dan breed gespeeld door Nuitink naar Smos, De Tsjech. die kijkt dus of er afspeelmogelijkheden zijn. Maar er wordt ook niet al te veel bewogen voorin bij NEC. Dat in de extra tijd van de eerste helft al wisselde. Leroy George, die natrapte ten opzichte van Rogier Meijer... ...werd direct door Pastoor naar de kant gehaald. En voor hem is in het elftal gekomen... Genero C. Fuuk, die werd gehuurd uh, van PSV. 1-0 dus nog steeds na 54 minuten voetballen hier op de vijfde. Een minuutje of tien pas aan de gang. Heer Ajax. Is er enig verschil te, uh, waar te nemen, Ronald van der Geer? Ja, Ajax heeft wel iets meer balbezit. Uh, Ajax probeert uh, te combineren. Maar wat dat betreft uh, loopt uh, Heer alle gaten dicht. en is het lastig om steeds de vrije man te vinden. Nu misschien met Boerichter aan de linkerkant gevonden. Legt de bal terug. Als hij in het schasselgebied staat in de buurt van de achterlijn. Maar doet dat uh, zodanig zacht... Dat die bal een makkelijke prooi voor hem. Kan Die hem dan in de loop meegeeft aan Tim Breukers. Breukers steekt nu de middellijn over. Dan met de handen wijd. Van ja, waarheen nu? Ja, hij komt niet zo vaak in die situatie wellicht. Everton dan gevonden. Een paar meter bij hem vandaan. Die wil binnen door bij Vertongen. Vertongen steekt het been uit. Everton valt. Kijkt hoopvol naar Van Boekel. En ik denk dat Van Boekel, die in eerste instantie niks deed. op advies van de grensrechter. die dan maar een paar meter vandaan staat. uiteindelijk besluit om een vrije trap te geven. Dat gebeurt allemaal. Weet je op 5-6 bij het grasopgebied. bij de rechterpunt. de linkerpunt van Ajax vandaan. En aan de rechterkant. Kan dus bij Herakles kan er een vrije trap genomen gaan worden. De eerste werd genomen van een meter of 25. Dat was echt zo'n ingestudeerde waar twee man over de bal gingen. Van der Linde vervolgens Feynovic aanspeelde. Die wilde de bal stiften het strafschopgebied in. Alleen de lopende man, dat was Willy Overtoom, ging onderuit. En zo stierf dus deze prachtige vrije trap in schoonheid. Nu staat Feynovic achter die bal. Gaat hem dus trappen vanaf de rechterkant. En staat de luchtmacht mee voorin. En dat wil zeggen dat Antoine van der Linde zich daar heeft gemeld. Daar komt die bal van Feynovic bij. Van der Linde en die krijgt Krijgt net niet de voet erachter. Wordt wel erg lastig gevallen door Spits Siktersson. Kijkt nu ook naar Van Boekel. Van, hé, hey, was daar geen overtreding uh, die uh, op mij gemaakt werd? Nee, zegt Van Boekel. We gaan maar gewoon door. Ajax heeft wel uitverdedigd, maar weer ingeleverd bij Herakles. Dat nu in de middenlijn, of in de middencirkel, balbezit heeft via Fajnovic. Dan gaat naar Rienstra en dan weer terug naar Fajnovic. Die staat nog op eigen helft in de as van het veld. Loopt weg van Siktersson. Gaat nu de paas geven op Everton. Maar er zit Boyles ertussen. Na 12 minuten is er dus best wel het een en ander te beleven. goals hebben we echter in in Almelo nog niet gezien. Gaan we nog even naar Philip Koken. ADO, RKC en ADO Ploeter te Filip. Ja, en in dit geval doet het immers dat. Ja, gêne en schaamt is dus van zijn gezicht af te lezen. Want op de rand van zijn eigen 16 meter gebied maait hij volkomen langs de bal. En dat levert dan een enorme kans op voor Robert Braber. En die bal gaat net via de vingertoppen van Coutinho over de goal van ADO. ADO heeft het erg moeilijk. Het is heel goed te zien dat dit team kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen. Het heeft meer kwaliteit dan RKC... Maar het komt er nu al lang niet meer uit. RKC voetbalt met heel veel zelfvertrouwen nu. En is het daar? 2-0? Nee! Nee! volley van Meijers tegen de paal. En RKC had hier al zomaar op 2-3-0 voor kunnen komen. Maar het lijkt nog altijd met 1-0. Leidt met 1-0, ADO-RKC, dus RKC leidt daar. de graafschap. Leidt thuis nog altijd tegen NEC met 1-0. AZ-Vitesse staat 4-0. Kwartiertje aan de gang, die andere wedstrijden allemaal kwartier naar rust. Herakles tegen Ajax, daar staat het 0-0. En afgelopen is de wedstrijd tussen Roda en Twente. De koploper verloor Roda Twente 2-1. tegen Wordt vervolgd na negenen.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 De radio zoekt stemmen! Nou kerel, gevonden.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 Lieve heersbeestje moet doneren moet giro 1107 moet moet.nl moet dus verbeter je eigen leefomgeving Moed.nl Stem vandaag op de beste radiocommercie van 2011 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl Dit is Radio 1.